Visser met het NOS-journaal. Bij het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi in Tripoli zijn volgens rebellen zware gevechten uitgebroken. Tanks zouden het commandocentrum uit zijn gekomen en om zich heen zijn gaan schieten. Opstandelingen zouden proberen binnen te dringen in het zwaar beschadigde centrum. Journalisten hebben zware explosies en geweervuur gehoord. Volgens rebellen hebben troepen loyaal aan Gaddafi nog 15 à 20 procent van de Libische hoofdstad in handen. Gisteravond en vannacht rukten de opstandelingen snel op. Ze kregen daarbij steun van gewapende inwoners van Tripoli en stuiten nauwelijks op weerstand. De militaire garde van Gaddafi gaf zich over. De opstandelingen arresteerden de machtigste zoon van Gaddafi, Saif al-Islam. Ook twee andere zoons zouden in hun handen zijn.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 De beurzen in het Verre Oosten zijn de week begonnen met nieuwe verliezen. In Japan sloot de Nikkei-index 1% lager op 8642 punten. Daarmee kwam de beurs op het laagste niveau in vijf maanden. Bij gebrek aan economisch nieuws was er weinig handel. Beleggers wachten af. Het weer in het Midden- en Noorden: zon, in het Zuiden: wolkenvelden en kans op wat regen. Het wordt een graad of 22. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Knoop het 8 Acht kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knoopend is maar één reis ook open. En bovendien zijn de verbindingswegen naar Utrecht en Zwolle daar afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via Ede over de A30. Op de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam staat 4 kilometer. Verderop nog eens een keer 3 kilometer bij Hoofddorp. En richting Den Haag 3 kilometer bij Zoetewoude Rijndijk. A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. 3 kilometer aan ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij. Op de andere rijbaan staat ook een file van 3 kilometer. A20 naar Gouda bij Kloppen en 3. En op de andere rijbaan richting Hoek van Holland. Tussen Kloppen het Gouwe en Tebresterplein 10 kilometer aan ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstoken.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 Ja, de zon schijnt vandaag uh, lekker hier in uh, Zandvoort en daar moeten we uiteraard van genieten. Gewoon lekker uit het strand gaan, net als uh, weerman Lex van Oren die daar op dit moment zit. Uh, geniet van het lekkere zonnige weer, want voor je het weet is het weer afgelopen. Hè? Het is heel erg wisselvallig ook de komende dagen nog. Dus... Uh, goed advies, zodra de zon schijnt, meteen... meteen naar buiten. Meteen naar buiten. En ervan profiteren. Ja. Kees hier in de Sunshine Band Orient. That's the way I like it. Zelfwoord en de regio. Het is uh, even na drie uur. Dat betekent u twee alweer van dit programma, Albertje. Ja, met uiteraard om uh, half vier de evenementenagenda en... Uh... We krijgen een bezoek van Louis van der Meij. Want Louis van der Meij, het biljarten staat al. Je zou het er niet aan denken met dit zonnetje. Maar morgen te waar binnen zitten. met het wisselvallige weer wellicht wel. Maar Louis van der Meij gaat ons bijpraten in zaken het biljartgebeuren in Zandvoort. Verder hebben we nog een aantal lokale berichten. Links en rechts. En ja, dit uur genoeg items. Want het eerste uur was eigenlijk voornamelijk sport. Meestal doen we dat tussen vier en vijf. Maar goed, dat hebben we nou gehad. Dus nu dit uur hebben we tijd voor ander nieuws. Oké, okay, evenementagenda, half uur? Half uur, even zeker weten Half uur, oké okay. Lex van de Oren, wekelijk stoor om half drie bij CFM Met het CFM weerbericht, gesponsord door Meteopagina.nl www.meteopagina.nl Hij geniet lekker van de Zandvoortse radio, ook op het strand Dat moet je ook gewoon doen Hier is Crowded House, weather with you Walking around the room, singing stormy www.zfmzandvoort.nl ZFM FM op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits zomer -hits. een beetje trieste week hoor, deze afgelopen week, Albert-Jan. Want we hebben de laatste AH zomerhit gehad, hè? Ja. Oh. Oh, is... En de eerste, die was uh, hierop gebaseerd. Dat was hamburgers met korting. <laughs> die zijn niet meer in de korting. Nee, die zijn niet meer in de korting. de korting. Jorge Rijdera en Barroza La Playa. Het nieuws bij CWM. Ja, en het zal menig een van u niet zijn ontgaan, want het Nationaal Kampioenschap Zandsculpturen is uh, afgelopen week van start gegaan. Een vijftal professionele bouwers uitgekozen door de uh, Zandacademie in Den Haag zullen circa 40.000 kilogram zand omdoen toveren tot schitterende beeldhouwwerken. De volgende personen zullen door de vijf kunstenaars in zand worden uitgebeeld. Toon Hermans, Kees Verkade, Ellen Clark, John Krijkamp Senior en natuurlijk de Oostenrijkse keizerin Sissi. Vanaf gisteren tot en met de 25 e van deze maand kunt u zien hoe deze professionals van een berg speciaal sculptuurzand een fraai kunstwerk maken. En aan het eind wordt dan tevens de nieuwe Nederlands kampioen zandsculptuur bekendgemaakt. Nou, ik was vanmiddag even langsgelopen richting start van de Katamarans. En er waren al twee heel druk bezig. Ik kon nog niet precies zien waar ze mee bezig waren. Okay. Maar als u langsloopt, vraag het u gewoon even. Want ze zijn, ze zijn begonnen. Ze hebben nog even de tijd, hè? Tot? Ja, tot de 25e. Tot de 25e. Oké. Okay. Miss misschien dat ze wat, wat lofletters in de cent schrijven. Oh, de de de de manier. Manier. je weet het maar nooit. Je weet het maar 50 muziek op CFM, niet geloven. Wel leuk trouwens om een keer te draaien. Per Boon was dat, hè? Ja, dat was gouden ouwe. Een echte gauwe ouwe. Je ouders zullen hem zeker herkennen. Ja, zo vaak hoor <laughs> je dat soort platen niet meer bij CFM. Dus je hebt ervan kunnen genieten. En we genieten vandaag ook van een geweldige mooie stralende dag. Bill Widders zingt over A Lovely Day. eye.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 Het weer altijd maar één dag is hier, hè, Albert-Jan? Ja, Tjonge, ja. Jongen, jongen, zitten euh, wij binnen. Zitten wij ja, binnen. En dan heb je morgen weer uh, wat regen bij en allemaal uh, LN weer. Maar wel lekker temperatuur thuis morgen. Zo rond de 24 graden dus. Dat is best wel genieten. You're the bill with us and a lovely day. Ja, en tijd even voor een uh, serieus onderwerp. En uh, wie, van, uh, her, van, wie van u herkent de volgende zin niet? Ik kom er deze maand niet uit met mijn geld. Hoe doen andere mensen dat toch? Is dit voor u herkenbaar? Dan is een budgetcursus wellicht iets voor u. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten en start op 15 september. In de cursus leert u uw eigen maand- en jaarbegroting maken. Zo krijgt u zwart op wit wat u kunt besteden en waaraan. Om de in- en uitgaven in balans te houden, moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes maken is het sleutelwoord. De kostprijs voor de cursus is eenmalig 5 euro voor koffie, thee en materiaal. De cursus is vanaf 15 september op 7 donderdagen... Van van half tiens morgens tot half twaalf. In de herfstvakantie bent u vrij. En wordt gehouden in ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Aanmelden kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur bij Context. En nu komt de telefoonnummer 571-3459. 571-3459. Hier kunt u ook naartoe bellen met inhoudelijke vragen. En die moeten we niet licht overdenken, want het is gewoon een serieuze aangelegenheid. En uh, iedereen herkent, vele van, van u en van ons herkennen deze zin... ...van ik kom er toch niet meer geld uit deze maand. Dus overweegt u en serieus overwegen om uh, wellicht deze cursus te gaan volgen. Nog eenmaal telefoonnummer 571-3459. En als we toch bezig zijn, wat kost het om mee te doen? Vijf euro. Vijf euro. Oh, dat valt mee. Dat ja, valt mee. Maar, maar dan we moeten we iets... wel weer even inplannen dan. Ja, <laughs> Die iets anders moet je dan. daarvoor laten liggen. Maar ja, een dubbeltje op z'n kant, hè, zullen we maar zeggen. Money, Pink Floyds. <laughs> Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. Zon, Zee, Zandvoort en Dat was een delicious song inderdaad van Bruno Mars. Zandvoort, Zandvoort en de regio. En uh, jou op het klokje staat half vier. En dat betekent de evenementag Albert-Jan. Ja, zeker. Nou goed, we hebben al uitvoerig stilgestaan bij het tweedaagse zeilevenement bij de watersportvereniging Zandvoort. Absoluut de moeite waard om daar eens even te gaan kijken. Uh, en vanavond is natuurlijk groot feest. Uh, vanmiddag al uh, op het strand bij uh, Mango's en bij Bruxelles. Want uh, uh, tien jaar Zandvoort Live wordt uh, gevierd. En dat wordt dus gevierd bij Mango's Beach Bar. En die viert gelijk het heugelijke feit dat tien jaar geleden voor het eerst sprake was van Zandvoort Alive. Tijdens deze lustromviering vanaf vier uur vanmiddag tot middernacht maakt allereerst Slans meest geboekte DJ Erik E. zijn opwachting. En verder staan Hart, soul corrivee DJ Roog en de bekende duo's Sven en Tetero op de line-up. Zeg jou dat allemaal wat? Jazeker. Oh, dat doet me deugd. En uh, Raimundo ook nog? Ja, ook klopt. En Steve Woodstock? En... Mag ik even mijn verhaaltje afmaken? En ook dus de Zandvoortse DJ's Raimundo en Steve geven een de depressants. Gaat het en maak het mee. Vanaf 4 uur Zandvoort Alive Lustrum Feest. Uh, vanavond live muziek uh, in wel uh, Leo van Spronsen met de World Band in het Wapen van Zandvoort. En die, die uh, Leo van Spronsen die heeft samengespeeld met toets Tielemans zelfs en met Robert Gray. En ze waren ook bij uh, Jazz Behind the Beach uh, al present en uh, er staat... Het is een beetje bluesy, jazzy-achtige muziek, natuurlijk een beetje Robert grey-achtig, helemaal te gek, absoluut een aanrader. En u bent vanaf acht uur van harte welkom om uh, naar Leo van Spronzen met de World Band te gaan uh, luisteren. Morgen hebben we natuurlijk een kunst- en boekenmarkt en de, la, dat is de laatste editie van deze zomer. En dat is het Raadhuisplein. En dat is van elf uur tot vijf uur. Nou, en morgen is natuurlijk in de reeks van Kerkpleinconcert een concert met drie vocale muzikanten begeleid door de, vle of door de vleugel. Voor u zullen optreden de sopraan Wiepke Goetjes, de tenor Reinoud Eekhout en bariton Hans Rittman. Zij worden begeleid door Gilbert van den Broeder op de Vleugel. Het trio zal liederen van onder andere Puccini, Bizet, Frans Leaar, Gershwin en Giuseppe Verdi tegenwoordig brengen. Het concert begint om drie uur en de entree bedraagt 5 euro per persoon. De vrienden van Classic Concerts hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart vrij entree. De kerk gaat open om half drie. Want gaan we nog verder kijken dus op de 26 augustus kunt u meezingen met smartlappen en levensliederen in Café Koper en dat begint om 9 uur op de 27 e ...hebben we natuurlijk de bakfietsenrally... ...door Zandvoort en de Kennemerduinen ...en dat begint om half drie. En op die dag hebben we natuurlijk ook... Het centrum van, ...in het centrum van Zandvoort... Uh, ...de jaarlijkse ludieke Holland Casino Solex Race. In twee manjes van ieder dertig minuten... ...strijden de solex -rijders om de felbegeerde beker. Er zal vooral naar originaliteit gekeken worden... ...en daarnaast naar de snelheid uiteraard. Heeft u geen Solex... Uh, ...ga dan naar uh, de volgende website... ...voor meer informatie. SolexverhuurZandvoort.nl Wellicht dat ze nog een Solex... Verhuur. We hebben tegen een schappelijk prijsje. En om half zeven zal het start zijn uh, in de Haltestraat klinken. Waarna het hart van Zandvoort eventjes het terrein is van de solex coureurs. Om acht uur is de finish met of zonder pech onderweg. Deelname aan het Holland Casino Solex Race is gratis. En er zijn vele prijzen te winnen. Dan hebben we ook op de 27 e een Surf and Beach filmfestival. En dat is, uh, dan hebben we het over het strandpaviljoen de Spot. En dat begint om 5 uur. En in de 28 e hebben we het muziekpaviljoen, de Tijsterband En dat is van half 2 tot 4 uur. En die kunt natuurlijk nog naar de zomerexpositie Heilige Plaatsen in de Agatha Kerk. Tot en met 28 augustus. Jei. Ja, wat een evenementen hè. Dat was weer een mond Ja, zeker. En dan krijg goed. je gewoon zin in als je dat hoort, toch? En uh, ja, en als u vanavond naar het Wapen gaat, dan zult u dit soort muziek... Uh, te krijgen. Robert Gray, Heel goed. Heel goed. It is right next door. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound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 En een zomerheers. zomerheers. I <laughs> force <laughs> Dan gaat hij Robert Cray draaien, vanwege dat optreden daar in het wapen. En dan heet het plaatje van Robert Cray, ook nog, Right Next Door. Goed, hè? Het wapen naast de studio van Sierven. We krijg het voor elkaar? Compliment, hoor. Ik heb een goede leermeester. Eric Clapton, they changed the world. Goed, volgende serieuze onderwerp. Strandpachters en kustbewoners vinden elkaar in praatgroep. Afgelopen dinsdag is de eerste vergadering geweest tussen kustbewoners en strandpaviljoenhouders. Eindelijk maar toch. Onder de noemer Open Plapest platform Kust, Kuststrook Zandvoort zullen deze twee groepen regelmatig met elkaar gaan praten om meer begrip te krijgen voor elkaars wensen en grieven. Bij overleg over een nieuwe APV wat staat voor Algemene Plaatselijke Verordening was naar voren gekomen dat er behoefte was aan, aan zo'n praatgroep. De opzet van de eerste ontmoeting was kennis met elkaar te maken en overleggen hoe de vergaderingen eruit gaan zien en, onder, en de onderwerpen aan te dragen die ertoe moeten leiden. Hanneke Mel voorzitter van de strandpachtersvereniging was heel tevreden over de eerste kennismakingsbijeenkomst. De bezoekers van de eerste bijeenkomst van open platform Kuststrook Zandvoort laten alle indrukken nu op zich inwerken om in november een vervolg te geven aan dit goede initiatief. En weet je wat nou het cruciale woord is in dit soort overleg? Communicatie. Eh, communicatie. Als belangrijke... je met elkaar overlegt, en dat, dat hoor je trouwens wel meer, hè, ook bij andere verenigingen en toestanden, dat communicatie een heel belangrijk is. Dus het is een geweldig initiatief en ik hoop dat daardoor door het overleg en het communiceren met elkaar Vele situaties in de toekomst ver van ons blijven. Wij gaan lekker dansen, jongen met Bella Perez. Oké. Okay. <zereldronische> Gewoon vrouwelijk van hè, gewoon geweldig. Joh, de de Gypsy Kings medley uitgevoerd door Belle Perez, ja, onze Belgische vriendin. Helemaal geweldig. En iedere keer als ze deze paard opzetten, ja daar vind, vind, vind ik wel wat. Helemaal met zomerse weer natuurlijk van vandaag. Kan dat niet meer stuk, toch? Nee, klopt. En trouwens, ik heb uh, nog even uh, iets van een geheel andere uh, aard, maar wellicht ook een uh, aanrader om het uh, ook nog even te bezoeken, want de winkel van de voormalige smederij Loos aan het Gassersplein staat vol met grote en kleinere schilderijen. En er zijn diverse soorten schilderijattributen te koop. In de kleine ruimte rechts naast de ingang is in Hobby Art Designing een bijzondere, uh, een buitengewone expositie te vinden. Eigenares Ilja toont ter nagedachtenis aan haar partner Bout van van Doorn zijn leven als kunstenaar, producer, auteur, tekstschrijver, kunstenaar en vooral als bekend journalist. Uh, Bout van Doorn is helaas op 65-jarige leeftijd op 8 februari dit jaar overleden. Als artistieke erfenis zijn er nog een roman en een verhalenbundel die Ilja als de tijd rijp ervoor is wil gaan uitgeven. De expositie is tot 24 september elke zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur in Hobby Art Designing, Gasthuisplein 6 te bezichtigen. Echt een aanraden. Oké, okay, dankjewel. Zodat ik uiteraard weer meer nieuws bij het uh, op zaterdag. Dat zal zijn in de volgende, derde en laatste uur. En als het goed is dan ook aan Louis van de Meij. Ja, als ik niet vergeet. <laughs> nee, <doei>. Louis. <laughs> we <Mokker> worden. <laughs>